We gaan verder. Ik denk dat wij de zoger laten liggen nu. Vanaf de volgende want Dan wordt het te intensief. Het is niet telkens moeten we een klein stukje wat wij kunnen. Ja, soms is het, gaat het sneller, soms vlotter, soms minder. Maar zoals ik voel wat in de zaal, het, al, het is al zeer intensief wat we hebben geleerd. Dan moeten we een beetje ook leren het toepassen. Dus, wat is de toepassing van wat we hebben geleerd nu? Wat is onze zorg? Al onze zorg is, wat we hebben geleerd, om de He, de letter He, oftewel de malgoed, we, we zeggen dat yes, Oké, okay, wij noemen dat malgoed, om niet te laten uh, onthullen, bloot, onze malgoed uh, mal die de, de dien is, en dat is bij elke mens is, geen mens op aarde was geweest, is of zal zijn, die deze malgoed niet van dien, dien, in zichzelf niet heeft. Alleen de ziel van Yeshua was een ziel van zeer bijzondere ziel. Een dus eenmalige ziel was het zo so, gekomen op aarde geen andere ziel is als deze, waarbij um, het is de ziel van de gaar van de ketter. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dus de ziel van de gaar van de ketter van de Absolute En Goed opletten, probeer dat goed opletten, dan zal je dat begrijpen, wat het is, waarom wij zoveel, waarom wij alleen maar van Yeshua kunnen um, de redding ontvangen. Want dat is dan de ketter, de gar van de ketter van de absolute. Dus herinner nog waar in de absolute is verborgen deze Malchut, die Malchut. In de, in de, in het hoofd van de attic, nog, attic is de hoge ketter van de atsleut, en daar in de bina van de attic, ja, in de bina van het bina, bina van de attic. Dus dat is duidelijk. De hoog maar in de bina, dat is het hoofd van de attic. Dus in de Bina van de Aetik, daar is verborgen, dus onder de Bina van de Aetik eigenlijk, onder de Gar van de Bina van de Aetik, onder drie eerste van de Bina van de Aetik, daar is verborgen deze ware mal goed, de malgoed van, van het hele heelal. Niet alleen in een mens, maar ook van het hele heelal. En Yeshua was ook van dus. We hebben altijd gezegd dat hij, wat ik had gezegd dat zijn ziel was, zijn inbeding, goed opletten. Zijn inbeding in het lichaam van deze wereld was, waar was de, de bekleding van de ketter van deze hier en Pin van de Absolute. Herinner je nog? Dat in de inbeding. Zijn ziel die ze kwam hier op aarde, heeft zich ingebed op het niveau van de ketter van de zeer en pin van de absolute. Maar voor de inbeding van zijn ziel in het lichaam van onze wereld, was zijn ziel goed opletten, wat ik probeer te zeggen, en nergens hoor ik dat ze is was zijn ziel ingebed in het hoofd van de in het hoofd van de atiek van de absolute en in het hoofd van de atiek van de absolute is het voor, dus boven de, mal, de plaats waar de malgoed de malgoed is ingebed met andere woorden met andere woorden is het zo dat zijn ziel van voor zijn komst hier op aarde natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke dat zijn ziel kende geen malgoed de mal goed. en dat is iets wat geen mens geen andere mens geen andere ziel was het weggelegd want alle anderen goed opstelden op, op, dat was this day, the, the, in het hoofd van de ketter van de Absolute. Dat is zijn ziel. En and and waar zit de Malchut de Malchut? De ware Malchut onder de bina van de ketter van de Atik. Dus zijn ziel eigenlijk was boven de plaats waar de Malchut de Malchut was ingebed. Van, maar goed, van de malgoed van de hele helaal, ingebed in de wereld, het siloet En daardoor natuurlijk is het toch wel inbedding, omdat het toch wel klie, ja, bedoel, het is het, het, het, het dunste klie van de wereld, het siloet En het is ook verbondenheid tussen, ligt tussen de uh, Adam Kadmon en de lagere wereld Daarom, zijn ziel had eigenlijk niet de avioed van de malgoed, de malgoed van in zichzelf, als het ware, niet gehad, de malgoed, de malgoed, zoals die, zoals de hele schepping dat kent. Hij had wel natuurlijk in zichzelf nog, uh, uh, de malgoed van de, als het ware, de, in zijn kli van, van voor de komst hier op aarde, dus als de ziel van uh, in het hoofd van de aardiek, natuurlijk daar waren, waar was uh, ingebed in hem, de zeven onderste van de malgoed van de. Adam Kadmon. Herinner je nog? Dat altijd de zeven, de zeven onderste van een hogere malchut die zijn ingebed in de bovenste van de lagere traptreden. Dus in hem was wel de zeven onderste van de malchut van de Adam Kadmon ingebed, maar in Adam Kadmon was nog, was nog eigenlijk, geen sprake van echte, echte aviut. Maar toch wel in een vorm, in iets had hij wel een vorm natuurlijk van, omdat het was inbeding van het eindsof was ingebed in, in de kelim. Dus in hem was het ook natuurlijk eindsof ingebed, maar daarom is het ook een vorm van kilim natuurlijk. Ook in zijn uh, toestand nog voor het neerdalen en het zich inbedden in de kli, in het lichaam van onze wereld. Toen hij was ingebed in het, zijn ziel kwam dus van Atik, daalde af naar, de, naar onze wereld, dan was zijn ziel ingebed nog een keer, ingebed in de, in, in the, in the, oh bekleide niet in bekleide bekleide de ketter van de zeerantpin pin van de atsiel dus dalde af naar de zeerantpin, pin ketter van de zeerantpin pin van de atsiel dat is issue en daarom alleen en daarom darum, is goed opletten wat ik nog probeer te zeggen. Het is niet altijd makkelijk om dat uit te spreken. Stap voor stap. Het zal ons gegeven worden. Maar um, daarom is er geen aardse mens, geen mens die ooit geweest was en die is en die zal zijn vergelijkbaar zou zijn met de ziel van Jezus. Duidelijk. Nog Moshe, nog Ari, nog uh, Shimon Bar Yochai, nog welke helige dan ook, omdat het, het is eigenlijk boven het menselijke. Het is goed opletten wat ik probeer te zeggen. Het is zo, wat is goed opletten wat ik probeer te zeggen, maar erg fijntjes wat ik probeer te zeggen. Moet je niet, het is goed, erg voorzichtig daarmee. Wat is de schepper, wat is in allemaal de hele werelden? Uh, dat is één sof, het licht zelf, één sof, dat zich, dat verspreidt zich, verspreidt zich, herinner je nog, en steeds verhoefde zijn. Bestaan, als ze zij zijn licht om kilim te maken. Duidelijk, verrufde zich, maar niets verdween in het geestelijke. Eindsof blijft ook op zijn plaats. Maar tegelijkertijd de andere, de volgende toevoeging daaraan is niets veranderd aan eindstof. Maar het is dan die om te scheppen, de schepping te, te scheppen, heeft het zich ook nog een vorm een soort verhuwing gemaakt. Ja, in de vorm van Adam Kadmon, met al die, al die structuren om stap voor stap de sfeer, de, het levenssfeer te creëren, de levenssfeer te creëren voor de mens hier op aarde. Om hier op aarde de wetmatigheid, hoge wetmatigheid van de wetten van de helal hier naartoe te brengen. En dat de mens moet dan de finishing touch doen. De laatste loodjes moet de mens dan doen. Eigenlijk was het zo, dat aan het, wanneer de tijd is gekomen, toen de tijd was gekomen, 2000 jaar geleden, toen de schepper zelf, goed opletten wat hij probeerde te zeggen, dat is iets wat, waardoor dat joden, dat kon het niet begrepen toen, ...zij zagen dat... ...zij hoorden dat Yeshua was de zoon... De, ...de zoon van de schepper... ...dat konden zij niet begrijpen... ...en tot nu toe... Geen, ...niemand van hen kan begrijpen... ...omdat ze kennen geen Kabbalah... ...de schepper zelf toen kwam... ...omdat het zo... ...de tijd was gekomen al... ...dat de schepper... Uh, ...alles hebben vergeten... ...de schepper... ...ja, het volk heeft de laatste aan de anderen... En de schepper wilde dat men trouw maakt en dat men tot hem komt. Dan had de schepper zelf, het licht zelf, de oorsprong had zichzelf bekleed speciaal in het lichaam van onze wereld. Men kan niet, men kan niet komen in um, in de sfeer van onze wereld, hij wilde komen in de sfeer, in de levenssfeer van onze wereld, in de vorm van de mens. Om het, om de, om de, het levende woord, de kracht, te over te brengen aan de mensheid, om de redding te geven, niet meer in de vorm van de wetten van uh, kosher, niet kosher, uh, geoorloofd, niet geoorloofd, alleen geestelijke, alleen maar van weten, van moeten dat weten, dat weten, maar hij wilde, wilde al gekend worden, ervaren worden, innig ervaren worden, direct ervaren worden, direct, begint het, direct zichzelf manifesteren aan de mensen dan heeft de schepper eigenlijk zelf, hij heeft heeft, is gekomen in, en de gedante heeft zichzelf ingebed, hij was ingebed in het leven van de mens. Duidelijk. <coughs> Ik praat niet over de, de, de onbevlekte bevangenis en dat soort dingen, het, is, het is zijn dingen die... Wij komen dan, als we zo ver zijn in het Brit Hadasha, wanneer we gaan dat leren, we gaan het alles stap voor stap dat bestuderen. Maar in ieder geval is het wel zo so, dat de schepper zelf heeft zich ingebed in, natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. En dat kan natuurlijk, kon men natuurlijk niet begrijpen. Ook Joden konden het niet begrijpen. De schepper die altijd, die jij met niets kan verbinden, dat is onzichtbaar. Hoe kan jij dan deze onzichtbare eeuwige kracht uh, brengen in iets wat, als het ware, iets wat uh, sterfelijk is, als menselijk, menselijk lichaam. En zo, so dat is wat hij, de schepper, zag als zijn zoon. Dat als zijn zoon, dat is wat de kracht, wat de kracht als de zoon van God. Wat is de zoon? Wat is wat wij leren? Wat is zoon en vader? In het geestelijke. Zoon, vader is de oorzaak. Ja, oorzaak. En de zoon, zoon is het gevolg van de oorzaak. De oorzaak, dat is wat waarover de Torah spreekt altijd. En niet dat de, de, de ene die moet... En andere, andere, de vader zijn van vlees en bloed. Goed opletten. Dus dan, de schepper betekent dat een zorg met al zijn levouchie, met al zijn, be zijn bekledingen, heeft die, was hij, was liet zich in bedden. Dus goed opletten. In de atik, waar de, de ziel van Jeshua vandaan komt. Ja, in het hoofd van de atik. Daar is ingebed één zelf zelf. Dus dan, wie goed opletten wat ik probeer te zeggen, het is, het is absoluut de top van de mogelijkheid mogelijke theologie die er, mag, die er kan zijn. De volgende die alleen maar Elie, elie kan brengen, zal brengen iets wat nog, wat nog helder is. Er is niets niet anders, dat is wat ik probeer te zeggen. Dus nog een keer in het hoofd van de Atik, dat is dan de ziel van uh, Yeshua in zijn oorspronkelijke in zijn oorspronkelijke plaats is daar, is de in het hoofd van de Atik. Voor zijn neerdalen naar de, deze wereld en inbedden zich in het lichaam van onze wereld, waarbij dat hij bekleedde de Ketter van de Zerang van de Atseloor. denk. Dus dat was het hoofd van de Attic. En binnen, binnen, deze, binnen deze plaats, goed opletten, binnen de plaats, binnen de ziel, waar dus de Yeshua bekleidde nog een keer, in zijn oorsprong, in zijn toestand, de ziel van Yeshua voor zijn komst in deze wereld, bekleiden nog een keer, bekleiden, het hoofd van de aardje. Dus boven, de malgoed, de malgoed. En daar is ingebed de eensof zelf. Natuurlijk ook in de, in de modificatie, er was eerst de Adam Kadmon, en natuurlijk, maar het is wel, het is wel eensof. Eigenlijk, Dus, uh, nu die een dat een dat, dat is eigenlijk de schepper. De een yeah, die dus zit, die, die, die, die ingebed in is in het hoofd van de ketter, oftewel de uh, oorsprong is van Yeshua, dus binnen de Yeshua, die, see, uh, heeft deze ziel Yeshua die bekleedt, die voor de komst in deze wereld bekleedde de, de Ketter van de absoluut. Hij liet hem afzaken naar in de absoluut, maar dan naar de ketter tot de ketter van de absoluut komen. Om waarom, hoe ik dat weet, dat is alleen maar via de, via de kabbala. Want als je dan leert, straks zullen we leren, diep leren. Als je echt diep leert de, de Kabbalah et Chaim, dan weet je dat ik, waar, waar, waarvan dan heb ik dat? Uit de, gewoon uit de lucht. Alles wat ik vertel is, komt uit et schaim. En andere bronnen, maar niets anders. Dus als je weet hoe dat allemaal was in de, in de wereld Nekudim en ook daarna, na de correctie van de wereld Nekudim in de wereld Atzilut, dan weet je dat de ketter is helemaal door doorloopt de ketter tot de parsa. Dus de ketter is niet alleen op daarboven, maar het is allemaal doorloopt door de parsa. Dus, maar ik kan het niet, ik heb nu geen, geen woorden om dat kabbalistisch uit te leggen. Maar dan de ketter, de hele ketter van de attic, die loopt door, als kli, loopt door, niet alleen alleen daar, in, loopt door tot de parsa. En als het eenmaal loopt zo, dan kan het, kan, het, kan het altijd naar beneden komen. Dus dan langs dezelfde weg, heeft dus één, als het ware, uh, uh, liet afdalen de ziel van Yeshua die bekleedde het hoofd van de atik daalde, liet hem afdalen naar de, tot de, en te worden, te worden ketter of te bekleiden. De ketter van de Zeranpin, van de Azul. Dus met andere woorden, het is, is en niets verdwijnt in het geestelijke. Dus eigenlijk kan je dat ook stellen, het zou niet gek zijn om te stellen dat Hashem zelf, de God, zo so wij doen, God zelf, heeft zichzelf bekleed omwille van de mensheid, van de mens die hij creëerde, hij bekleedde zichzelf in het lichaam van de mens in onze wereld. Dus het heeft dus de kracht die geen avioed eigenlijk heeft ten aanzien van, van de mens, dus het is eigenlijk ketter. En de ketter heeft een zeer dun avioed, avioed van uh, het stadium van nu. Het is, het is de kracht dat, dat uh, uh, behoort niet tot de Judkej, wafkej. Het is alleen maar het uh, uh, social Jud, het uh, stippeltje van de Judkej. Daarom alleen deze naam, alleen via deze naam kan de mens, elke mens, tot welk volk hij behoort, tot welke religie behoort, absoluut niet belangrijk, want religie is een bekleding. Het is een menselijk, uh, menselijk uh, kennis dat een beetje vermengd is met ietsje wat, wat waarheid is. Dus maar daaronder zit allemaal dezelfde structuur van elke mens. Dat alleen via uh, Yeshua, via deze kracht Yeshua, kan de mens de reding vinden. Dat wil zeggen, ook de, wat wij leren over die twee, twee punten, dat wij, als wij vallen, en elke dag vallen wij, elke dag hebben wij het gevoel, want elke dag is, hebben, moeten wij verder gaan, en hebben wij allerlei nieuwere, nieuwere, uitdagingen, en nieuwere beproevingen, moeten wij doorstaan. Anders kan je niet ver, ver, verder gaan. Zonder beproevingen kunnen we niet verder gaan. Daarom religieuze en religieuze men heeft geen beproevingen. En ze gaan niet verder. Ik, als ik zie bijvoorbeeld iemand, uh, iemand een religieuze man hier bijvoorbeeld. En soms op straat of zo. So, soms zelfs, soms uh, Ik zeg nu niet, niet meer, want ze herkennen me niet meer. Maar, maar niet toe Maar vroeger bijvoorbeeld, dan uh, praatte ik met hen nog een jaartje geleden of zo. Dan uh, een, uh, probeer ik om met iets, iets te praten. En dan zie ik, nee, die veranderden niet. Dertig jaar geleden precies hetzelfde geweest. Alleen de buik is groter geworden. Maar voor de rest is, worden ze niet veranderd. Een beetje gezicht, een kopje, zo'n ronde kopje geworden. Maar ze veranderen zich absolu ja, absoluut niet. Huh? Kaler wordt een beetje of, of een grijzer wordt. Maar ze veranderen zich absoluut niet. Maar wij moeten elke dag beproevingen doorstaan. Heb je dat? Nou, geweldig, nou, jij op dit, op dit. denkt dat jij komt hier dat jij zalig, uh, zal, zaligheid ontvangen. Ik zeg je nee, je moet elke dag beproevingen doorstaan, anders ga je niet vooruit. Er bestaat, zo, er bestaat zoiets, er bestaat onderhoudsbuurt ja, ook in onze wereld, onderhoudsbeurt. Huis, een huis kan je onderhouden, ja, reparaties doen, et cetera. En jij kan een, een, een nieuw huis bouwen, hè dus, jij kan, dus om onderhoud te geven, daar heb je niet nodig om beproevingen te doorstaan. Je moet wel elke dag dezelfde dingen doen en een beetje zo. Dan is het genoeg om gewoon onderhoudslicht te ontvangen. Gewoon ne eh, nerdekik heet het. Eh, dat iedereen ontvangt dat, ook het, ook het Joodse volk zelfs. Die ontvangen ook dat nerdekik zo'n dun lichtje. Wat, herinner je nog, wat, eh, wat de schepping ontvang, ontvang, ontvang, ontvangt. Dus na al die zonde van Adam, etc. De hele schepping ontvangt alleen maar nerdekiek. Alleen maar een beetje nefers. En zo, iedereen ontvangt dat. Je hoeft niet religieus te zijn. Maar wil je meer? Wil je roeg ontvangen? En de etc. Daar moet je beproefingen onderstaan. Daarom kan het niet. En daarom Jeshua heeft ons zijn weg. Heeft hij ons laten zien. Dat zonder beproevingen kan het niet heb je, op die, al die beproevingen wat hij ook laat liet zien, dat uh, fysiek ook, dat is allemaal een, een, als het ware, een beeld een zinnenbeeld van wat binnen de mens moet plaatsvinden. Dat is alleen nodig, omdat ook fysiek, als drama als allemaal zo laten zien dat de mens stap voor stap zou kunnen eh, uh, Komen binnen zichzelf tot uh, leren geloven boven het verstand in deze naam. En nu keren we terug, dat is even, en zo even, um, iets om als, als inleiding misschien. En nu even keren we terug op ons onderwerp wat we hebben geleerd in deze les over David, over Tshuva, over de inkeer die David deed. Dat inkeer is om, betekent Tashuv, hij, betekent, doe de letter, hij, weer terugkeren naar haar eigen plaats. Dat is de inkeer. Dus als je dan iets, en, en wie van ons, wie van elke mens die hier op aarde is, niet uh, niet fouten, geen fouten maken. Bestaat niet. Je kan, niet een je kan de beproeving niet doorstaan als je geen fouten maakt. Fouten maken is net zoals David. Jij, jij zegt iets. Jij kijkt ergens naartoe. Heellijk. Jij kijkt naar iemand. En dat kan oproepen bij jou het, uh, als gevolg van het zien iets. Van uh, zelfs inzien of voelen, etc. dan kan het kan je indirect, als het ware, zoals David ook deed, uh, veroorzaken dat jouw mal, dat jouw he, dat jouw letter hey, zakt en als het ware ontbloot, dat jij daarmee ontbloot jouw. Mal goed van dien. Duidelijk, ontbloot deze malgoed die jij altijd verborgen moet houden. Altijd moet je verborgen houden. Dat is het enige, de enige tycoon, de enige correctie die, die, die wij moeten doen. Daar staat, laat Ja, dat wat we moeten doen. De enige, wat, moeten wij doen? Started, wat, moeten, wat moeten we doen? Staat het, wat moeten we doen? Daar staat het, de, de, de schepping. Um, uh, na, dat is wat we jullie moeten doen Na het, dus de, de voortbrengselen van de hemel en aarde, en dat jullie moeten doen, ja, Shabbat ook moet je doen, wat betekent doen? dat de mens moet hier op aarde doen, alles wat wij moeten doen, is steeds die malgoed, die letter hei, brengen terug, als die valt want wij moeten al, wij vallen altijd zonder vallen uh, is, is geen beproeving, de hele beproeving doorstand betekent niet fouten niet geen fouten maken Leiden, geen mens kan geen, geen, geen, geen fouten maken, betekent wel fouten maken, niet opzettelijk maar als je dan door welke, welke omstandigheden dan ook dat jij merkt dat jij dat jouw hei dat jouw hij ontbloot wordt, de hij van die Dien de jou ontbloot wordt, dat kan je voelen. Ik voel het meteen, ik voel het direct. Dan weet ik, weet ik dat, oké, okay, dan is het, dan weet ik, dan, dan moet je direct zeggen: Gataatje le van heb, Ik heb gezondigd voor jou, Gataatje je van Direct moet je dat zeggen, maar moet je menen ook moet je niet zeggen, ja, ik heb gezondigd, ik ga verder, <laughs> ik heb het al, uh, ik heb nu al dat gedaan, een uh, ja, keer gedaan, duur. nu ga ik verder, nu ga ik, oké, okay, dat ga ik nog een keer dat doen. Nee, je moet het oprecht doen, want je moet vooruit. Anders zeg je dan dat kan je het zo zeggen, zo lang als je wilt. Maar je moet dan zeggen, gata te net zoals gaat je zoals, zoals David had gezegd betekent. En kijk nou, het staat het ook, je te laf, Hashem is de letter H, hey. dus ik heb gezondigd tegen de letter H. Hey. Kijk, kijk nou naar de tekst, we hebben dat ergens gehad, wat had David gezegd? Gatati, ja, tshuwa, uh, uh, was, was, uh, hij zei: wat was, hij zegt, ik heb um, gezondigd tegen, uh, Gatati Hashem, dat is wat hij had gezegd. Gatati lashem, ik heb gezondigd tegen Hashem, en Hashem is de letter hey. ik heb, in met andere woorden is het, ik heb gezondigd tegen de letter He. Eindelijk. Dus, wat heb ik gezondigd? Ik heb die letter He, door mijn uh, gedachten, door mijn praatjes, heb ik dat, uh, heb ik die de dien. Wat moet ik doen? Niets anders. Hatatie, uh, was was. Ik heb het, ik heb het gezonder. We stond het ook in de vorige, ook in de in onze oord, de vorige oord, geloof Ik heb het, ik heb alleen twee pagina's hier, ik heb niet alles ik neem niet alles mee. Ah, hier, de vorige pagina. Goed opletten. Geweldig wat het is, wat het staat hier. Dat is extra wat wij nu kregen uh, te zien. In de, op de vorige pagina, let op. Op de pagina uh, 135, ja. De linker kolom in Hassulam, De regel 27. In het midden. Staat het? Hij zegt, waar maar? En hij zegt, David, hatatjilashem, ja of niet? Iedereen ziet het? 27, drie woorden, drie woorden voor het einde van de regel. Toe goed opletten. Werk aan het tijdens de les. Dan zal het je redding geven. Zie je dat? Drie woorden voor het einde van de regel. Iedereen ziet het? Of niet? De linker kolom zegt, hatatjilashem. Met andere woorden, wat is dat? Staat zo in de Torah. Wat betekent? Hatachi le. Le betekent aan. Ik heb gezondigd aan. Aan de letter hey. Dus ik heb gezondigd aan de letter he. Dat was mijn zonde. Iedereen is het? En wat moet je dan doen? Moet je tshuva doen. Tshuva is inkeer. Tshuva betekent tshuva he. Ker doe de letter hey die jij waar. Jij voor tegen gezondheid, keer doe deze letter terugkeren. Iets anders. Iedereen begrijpt het? Ja. En letters beginnen beneden naar boven. Precies op de orde. Taal, schim, waf en wet. Ook heel goed. Ja, heel goed. Tashuv, ja ja, dus wat zei zegt dan dat is. Ja ja. Wat zegt zij ze dat? Ja, oké. Okay. Ja, dus ook dat zijn in de goede volgorde erg goed. Tashuv, Tashuv, uh, Tshuvah betekent Tshuvah. Uh, nee, maar dan beter bete, bete, dan hey, Tashuv, oké. Okay. Oké, oké, oké, oké, oké, twee woorden moet je leren in de Kabbala zeggen, een vraag moet bestaan uit twee woorden, uiterlijk drie. Anders, als je meer dan drie woorden in een vraag stelt, meer dan drie woorden, of een stelling, betekent dat er Sitra Achra erbij komt. Dus na drie woorden komt er een voor het voortal de Sitra Achra erbij. Dus eh, wat zij zegt is Tashuv, keer terug, ja, Tashuv. Dan zijn allemaal die vier letters staan in de volgorde van beneden naar boven in de juiste volgorde. Dus taf en dan shin is omhoog. En dan Wav is nog hoger. En dan uh, bed is nog hoger. Tashuv, keer terug betekent omhoog gaat terug naar uh, hoog. Erg goed. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, oké ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja, Maar dat is... Maar dat is. Schort, kort, kort. Nou, genoeg. Genoeg. Heb je wat, wat gezegd? Genoeg. Want nog meer begin... Kijk, nu heb je iets verdiend. Je hebt, is er hier, uh, right? hier een... Geef je een... Schacht. Uh, geef een chocolaatje. Ja. Oké. Okay, maar als je begint nog paar woorden, dan komt er een citra achter dan... En die pakt van jou alles af wat jij nu hebt... Goed op. Pakt alles wat jij hebt verdiend. Iedereen begrijpt het? Dan word, want dan word je al ingenomen door wat je hebt gezegd. is erg eenvoudig. <coughs> Goed opletten. Altijd zo is het. Je moet kort houden. Kort, kijk hoe ik, hoe, hoeveel woorden gebruik ik. Stap voor stap, langzamerhand. We hebben niet anders nodig. Want ik hoop door vele woorden die gesproken worden hier. Dat jij eruit haalt dat en dat en dat. Jij zelf selectie maakt. Maar eigenlijk. <coughs> onze les zou gewoon kunnen bestaanheid weinig, weinig worden, maar alleen omdat het nodig is. Maar thuis moet je minder, moet je weinig praten, alleen wat je nodig hebt natuurlijk, om je kosten te verdienen. Goed, duidelijk wat het is, dus gaat dat je lascham, dus als je gezondigd had, dus wat betekent zonde? Dat jij zonde, dat jij had uh, ontvangen, egoïstisch ontvangen, Ontvangen voor zichzelf alleen maar gra grazen. Voor zichzelf. Dan betekent of hey. Ik heb, heb gezondig tegen de letter hey. Wat moet je doen? Tshuwa, moet je hey. Moet je de hey weer terugbrengen? Kijk nou hoe heerlijk. Dat is de taal wat, wat laat zien in zijn geheim, in zijn diep. Als je kijkt naar die letters. Dan weet je precies wat je moet doen. En ik heb geleerd voor van het woord... Ik heb uh, dikke pillen geleerd over één uh, keer. En dat heeft mij nooit geholpen. Omdat jij leert iets wat in de, de, de, de... taal... die ergens buiten uh, mijzelf is. Alleen maar meditatief. Hoe zeg je dat? Meditatief. Ergens bij to myself, mijzelf, maar ik hoef me niet te corrigeren. Dat is wat... Ik had ik uh, gezien dat er ontbrak iets... dat redding kon brengen. Met al die gebeden, met al die... al die... al die vergaderingen, met alles... met alle goede intenties, maar... Adze, het zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Hey het zijn allemaal... Men, het zijn allemaal... Goed opletten. Allemaal, allemaal blinden die de blinden leiden. Goed opletten. De enige ziende is Yeshua. He? Waarom? Ziende betekent dat hij geen aviout van zichzelf heeft. Geen aviout van Malchut. De Malchut, die tweede punt in zichzelf. De duisternis. Had hij absoluut niet. Duidelijk. Duisternis in zichzelf had hij niet. Had hij wel als ketter, had hij natuurlijk ook weer uh, uh, zijn eigen bijvoorbeeld in het hoofd. Heb je geen, maar goed, maar bijvoorbeeld in het hoofd, ketter de ketter. Ketter de ketter heeft ook zijn eigen uh, sferot, Niet waar? Zijn eigen sferot, Maar allemaal, het is ook een mal goed natuurlijk, kan je zeggen. Het zit ook mal goed daarin maar het is mal goed, dat is nog ketter de ketter, daar is toch, het is niet echt de aviut. Dat <coughs> <coughs> is de ziel van Yeshua. Moshe had al twee ledeheid. Ja, over Moshe wordt gezegd, dat van, van zijn hoofd tot zijn midden <coughs> was hij Elohim. Hij bekle, bekleid de naam Elohim. Denk? Dus hij stond als daad van de zeerampien, van, van de absolute, En hij was dan tegenover, daar tegenover staat altijd, tegenover de jesot van de, van de bina. Dus hij was net als bina. Dus dat was tot zijn midden, van boven tot zijn midden, was als Elohim. Elohim is bina. Maar onder het midden was hij is, was hij man. Ja, betekent dat met alle gevolgen van dien, want daar kon hij niet correcties maken, hij heeft alle correcties <kwijnt> gemaakt, maar het licht daar heeft hij niet ontvangen zoals Jeshua. Uh, zoals Deel, want Yeshua was de klieketter. Het was ook nodig, want de hele bedoeling is niet alleen de klieketter. De bedoeling van ons bestaan is niet de klieketter. De bedoeling is, bij, van ons bestaan is maar goed, wij moeten doortrekken naar beneden. Wij moeten wel, wij dus wij zijn blinden, maar wij moeten wel zienden worden. Eigenlijk, we kunnen niet zienden worden, goed opletten wat ik probeer te, te zeggen, We kunnen niet zienden zinden worden alleen maar door Mosche, wat mijn volk wilde dat, dacht dat zij zou dat kunnen alleen door de Moshe kan dat niet omdat die heeft ook een Daarom ja, daarom Moshe had gezegd er komt nog antwoord, komt nog na mee, komt nog en uh, die profeet die, die, die zich manif zal manifesteren, jullie moeten naar hem luisteren, bedoelde Jos, Yeshua Yeshua, duidelijk. Nee. Yeshua was voor hem Yeshua was voor hem Yeshua, voor hem, waarom? Yeshua is de kracht van Yeshua is voor zijn komst, is de kracht van wie? Is de kracht van en überhaupt na de komst? Yeshua is de kracht van ketter. Terwijl Moshe is dat. We can, alles wat daarvoor is, is daarvoor. Alles wat hoger is, is daarvoor geweest. Dus alleen Moshe kan geen redding brengen. Absoluut niet. Geen Jood is ooit gered geweest van de sitra achra door te geloven in Moshe in de Torah van Moshe het is niet voldoende dus er moet nog zijn geloof boven de daad le mala alles wat we leren in de Slavije le mala is dus geloof in Yeshua, alleen dat brengt brengt refua, dat brengt de, de genezing dat brengt, dat helpt ons, alleen dat brengt ons, doet ons de letter, hey, terugbrengen naar de Bina. Dat, want hoe kan ik dan weten, hoe, hoe kan ik dan, eerst natuurlijk altijd moet je proberen met je eigen krachten dat te doen. Eigenlijk altijd niet direct uh, Yeshua, Yeshua, direct uh, Hashem, het is hetzelfde. Alleen dan eerst spreken, spreken, spreken, spreken tot de, de kracht van de kliketter. Of dan spreken datgene wat in de ketter is ingebed. Dat is precies hetzelfde. Ja, ik bedoel van hetzelfde niveau. Alleen de ene is innerlijk en de andere is uiterlijk. Dus altijd probeer eerst met je eigen krachten te doen. Zoals we dat geleerd. Ja. Tot Komen tot de klidaat. En daarna moet je weten dat verder kan je niet gaan. Verder moet je boven het verstand gaan. Daarom alleen geloof in Moshe, in de Torah van Moshe, met het kosher niet kosher, geoorloofd niet geoorloofd, geen mens. Goed opletten nog een keer wat je hoort, hoor, want geen mens, geen mens, geen Jood, was ooit gered van Sitra Achra, geen redding heeft gezien, alleen, alleen hoop op redding. Abraham heeft redding gezien, nee, alleen hoop op redding. Abraham, door zich verenigen met de, de gesed van de zeer van de Atsilut, hij heeft, duidelijk, hij heeft hoop gekoesterd op de redding. Dat betekent, hij was de, kwam tot de gesed van de Atsilut, en de hoop die hij had, is de ketter van de Azeud. Dat is wat hij had, maar zelf was hij dat niet. En zonder de komen tot de, of betekent, zonder de, de, de zonder relatie met de hoge ketter, kon hij niet redding ontvangen. Jitschap, Jitschap was alleen maar gwora Gwora, hij bouwde de Gwora op. Ook nodig, om eens een andere kant van de gisset. van de gesed. Maar had iets gek, ooit gekomen, tot de reding? Ook niet. Ook de hoop van later zal het wel zijn, maar natuurlijk alle beide hebben ze vervuld. De Torah, beide zij waren ze dus de merkawa, de, de, de, de, de, de, de wagen, de dragers van deze krachten, gisset en en Gvora van de zee erop Jacob. heeft de, de, de middelste lijn ontvangen. Dus dat is de hij is de belangrijkste van de aardsvaders, want de middelste lijn. Ja, dat is. Jacob is teverre. Goed opletten. Waarom zeggen we dan dat Yeshua is teverre? Dat niet uh, Yeshua, sorry, dat Simon Bar Yocha is teverre. Natuurlijk is goed uh, opletten. Waar is de plaats dan van Jakob? Jacob is natuurlijk ingebed in de klee, in de kli Van Shimon Bar Yochai natuurlijk. Shimon Bar Yochai is bekleiding op de ziel van, van Jakob. Jacob is teverre. Maar aan Jacob was niet gegeven deze uh, algemene uh, afdalen van het licht, de weg van het, ja, de afdalen van het licht. Voor de hele mensheid. Aan Jacob was het gegeven om het door te, te laten komen aan het Joodse volk. Duidelijk. Aan het Joodse volk, uh, dat is dan binnenin binnen deze, dat de 10 verrot van uh, de Zeer en Pien. Duidelijk. En Jezus, Jezus is, is Joseph, yeah, de zoon van, van Jacob. Joseph. Hij is en we hebben gezegd dat Ari via de Ari via de leer van Ari komt het algemene licht, gogma eh, dus naar de aangetrokken wordt licht ga je via de middelste lijn, Dat klopt. Maar binnenin, binnen de klie van, van binnen de klie van Ari is natuurlijk zit diep, diep daarin zit de ziel, ja de ziel van Joseph. Maar alleen via deze vier die wij, die wij leren, was het, de licht, het licht van de reding aan de mensheid, voor de, hele men, voor de hele mensheid gegeven. In het verbond van de geest, en niet het verbond naar vlees, zoals het aan, met Joden werd getekend. Oké? Okay? Nou, nu is het twee woorden nog even. Wat moeten we dan doen om, stel dat wij elke dag hebben van die van die toestanden, waarbij wij onze ontbloot ontblauwd worden, de Hei van dien. Wat moeten we doen? Geen, eerst alles doen wat in je krachten is te doen, doe jij dat. En daarna steeg op, doe, kom, kom naar de kliketter. Daarmee verbind je jezelf met Jezus. Hoe kan ik naar de ketter toe? Door te doen wat hij had gezegd wat Yeshua had gezegd, niet oordelen, duidelijk, als, als de sitter klap, klap uh, slaat je op de linker, op de rechterwang moet je ook de linkerwang toekeren, alles wat daar staat, dat is wat je moet doen, dat is die, de houding, van binnen wat moet je doen, als je die dingen doet, wat, daar, wat hij had gezegd, dan op dat, dan automatisch, direct, of het duurt even, tot jij dat, waarlijk het echt, doet, dan gaat jouw he weer terug. Jij zal dan zien, voelen jouw he terugkeren naar haar eigen plaats. Dan maak je de tshuwa, dan maak je de inkeer. Dat is de inkeer. En niet iets anders is inkeer. Alles wat ik heb gelezen, wat ik wat in, in in het jodendom, of alle andere dingen, is geen inkeer, er is maar één manier, om tot de schepper te komen, dat is Yeshua. onthoud dat er goed, en het is geloof, boven het verstand, je moet het niet kunnen begrijpen, niet willen begrijpen, je moet weten dat, het is, het is iets wat je moet het gewoon voelen, in jouw fingerspitzen gefühl, dat, Alleen Yeshua, dat moet je met elke, elke beweging in jezelf. Telkens wanneer je ook naar bed gaat, moet je verbinden zichzelf met hem. Denk, ik oordeel niet. Oordeel niet en je wordt niet geoordeeld. Generaliseer niet, je wordt niet gegeneraliseerd. Ge ge uh, uh, en alle andere dingen die, uh, die, Yeshua, uh, opletten op jou, Yeshua. Wat Yeshua zei. Waakt. ja, wakt, waken betekent Je waken, om niet, om niet eh, het verbond met de schepper niet kapot te maken, dat is alles wat Jezus, en alle andere dingen die we zullen wat leren, maar daarmee kom je weer terug naar, brengen de, laat je de letter, he, terugkeren naar die, naar haar, zijn eigen plaats, daarmee kom je dan tot weer brengen die maar goed, na, tot die overeenkomst, naar regenschappen, met Yeshua en met het licht en dat is de redding en je zegt nou waarom is het zo weer de redding en dan weer daarna, hoe uh, voel ik weer dat ik weer val, en weer het gevoel dat ik weer mij niet aangenaam voel, omdat je nog niet klaar bent, hoe meer omdat nog, zie je nog meer twijfels nog twijfels zijn er maar dat moet komen omdat jij nog te schiet in jouw geloof boven het verstand. Jouw geloof is klein, omdat jij bent dan klein gelovig nog. Je geloof moet groeien. Dat jij moet geen twijfels hebben over Jezus. En steeds met de dag moet je voelen dat, oh, vandaag voel ik dat ik minder twijfels heb over Jezus. Ik voel het. Ik heb het in mij. Ik ik praat met deze kracht en door zijn woorden, door wat hij had gezegd, dat is goddelijk, en dat is het enige wat mij kan redding geven, en jij moet het vergewissen jezelf, daarin, en elke dag voelen je dat jij je minder twijfels hebt, en dan komt er een moment, en dat weet je niet wanneer, het is niet aan jou weggelegd, maar dan moet, moet hij uiteindelijk een moment komen, wanneer je permanent verbonden wordt met Jezus, permanent, dat wil zeggen, dat jij permanent houdt jezelf aan deze malgoed die verbonden is met de tweede punt van de malgoed. De malgoed die verbonden is met de eigenschap van barmhartigheid. Dat jij kan niet meer vallen. Wat allemaal gebeurt er verder, dat elke vorm van dat men wil, als het ware, dat jou nog brengen naar beneden, dat jij het opvangt dat jij dat een beetje leidt omwille van liefde maar dat jij laat niet meer jou, dat jij kan dan niet meer vallen zo groot, grandieus groot wordt dan jouw vertrouwen en geloof in Yeshua, dat alleen Yeshua is uh, de redder van jou en van de hele mensheid, dat alleen één zoon heeft de schepper gehad, en is deze, deze zoon, en deze zoon heeft die opgeofferd hier naartoe te komen, niets verdwijnt in het geestelijke, na de opoffering kwam hij weer terug, naar Hashem, Heilig. en jij komt, en die is altijd staat onder Hashem, dus onder het licht, dus altijd wil je naar het licht komen, altijd moet je komen, dan eerst naar, naar Yeshua, en als jouw geloof groeit, dan zal je geweldige dingen beleven. Alles zal je kunnen doorstaan. En zal het zal niets voor jou worden. Al die materiële zorgen van deze wereld, alles wat er is, zal je overwinnen. En je zal voelen dat, dat uh, jij wordt begeleid. En dat jij wordt ook uh, een deel, deelachtig van de erfenis. Van Hashem en van zijn zoon. Word je als zijn zoon. Als zijn zoon. Als zijn zoon is al, is al, uh. als Yeshua,